De davorende een donderdag op Radio 501. Afternoon. met Lucien Don't sleep. Every time I around. Right. En en Ward en die bekende actrice waarvan de naam ons schot is, Riding My Car. En zo beginnen we deze uitzending van Afternoons. Welkom bij Radio 501. Het komende half uur nog even de lekkerste muziek voor tijdens je werk. Maar en daarna komt Gerard Heusingveld langs met de beste muziek voor tijdens je werk. Ja, volgens hem dan natuurlijk, want hij komt met muziek uit zijn eigen platenkast. En in die eigen platenkast staat muziek die hem inspireert. Muziek die hem uh, ja, verder brengt. Of die waar hij gewoon naar luistert als hij gewoon toffe muziek wil luisteren. En dat komt straks allemaal voorbij. Nu gaan we eerst verder met Matt Costa. Of eigenlijk Matt Costa natuurlijk. Met het nummer ODR oh Of 501. In the so please forgive me. Words I use my mind, it turns around Away with small ideas I know I'm not the only one So oh dear, oh dear My head it tends to stray away Sometimes I can't see clear Oh dear, oh dear In spite of all the things I said I always want you near Sometimes it rains, sometimes it pours Sometimes I'm not that sure But anytime you look at me, your thoughts I can't ignore The second hand would pass us by, should one of us have blinked But in a minute realize that true love always waits My dear, oh dear My head it tends to stray away, sometimes I can't see clear Oh dear, oh dear In spite of all the things I said I always want you near My dear Sometimes I can't see clear Oh dear, oh dear In spite of all the things I said I always want you near Early in the morning clouds are dropping on my head Reminding me the things that I should have laughed and said So please forgive the words I used my mind It turns around Oh dear, Matt Costa uh, en dan gaan we verder met een Costa die wel vaak het horen is in de afternoons. Dit is Nika Costa met Crybaby. Uit het schitterende Los Angeles komt zij. En uh, zij maakt blues, soul, rock een beetje. Ja, alles een beetje door elkaar. En dit is dan weer een beetje wat zolderiger uh, nummertje. Hoewel uh, Crybaby natuurlijk ook iets met uh, blues te maken heeft. I bet. Erika Costa. Oh, ja. A make feel a make feel Cry Baby. Oh, baby. Oké, okay, dames en heren. We gaan verder met de gast van vorige week. Sue The Night. Sue The Night was die vorige week de gast. Maar die was Sus te Groot met een van haar twee bandleden. Uh, was ze hier Ze gingen daarna even repeteren in een schitterende IJmuiden IJmuiden laat je horen uh, ja, Als je je wilt laten horen Steun dan even een berichtje naar de Bobblebox. We lezen die natuurlijk de hele tijd En als we die niet lezen dan zijn we gezellig muziek aan het luisteren En dit is dan die jingle die ze voor ons achterliet hè? Hey wij zijn Sudenaat Je luistert naar Radio 501 one, one, two, En dit is Say It Twice Sudenaat Met Linda van Leeuwen Zuster groot En die ander Zei. To the night. En straks gaan we door met de Royal Parks. Doing overtime, de plaat voor je hoofd van deze week. En dat komt niet vaak voor, maar het is ook nog wel een gast in de platenkast van volgende week. Maar we zijn natuurlijk niet te beroerd. We draaien ook even een nummertje van Daryl Ann. De, plaat, de band waar hij vroeger ook in zat. En straks na die platenkast van Gerhard hebben we nog een half uurtje over. En dan gaan we door. En laten we nog even een primeurtje horen van zijn nieuwe album dat verschijnt in november van dit jaar. Maar nu eerst de plaat voor je hoofd van deze week Royal Parks met doing overtime. Ja, doing overtime is natuurlijk een uh, plaat voor je hoofd. En uh, ja, Jouw radio, jouw muziek. Echt muziek. En er hoort muziek bij. Come on in and take a chair. See you've been doing overtime No, I don't mind you sitting there but wouldn't you rather Dus uit in uh, november en volgende week de gast in de platenkast. Sowieso een beetje een Excelsior uh, uurtje lijkt wel en dat ligt niet helemaal aan mij. Want uh, de donderdisc van vandaag is van Arne Soldaat van zijn nieuwe uh, plaat, Save as a Rock. We draaiden hem al eerder hier bij uh, Afternoons. En nu is hij dan ook nog donderdisc geworden, dus uh, ik geniet ervan. En dus straks na de platenkast van Gerhard half vijf begint het hè jongens. Straks naar die platenkast komt en nog een liedje van Diederik Noemde... van zijn nieuwe plaat. Met waarschijnlijk die deelname van Jacco de Gril. Jacco de Gril die meeschreef en arrangeerde aan alle nummers... en ook op één nummer daadwerkelijk meedoet. Dus toch weer een beetje de reunie van de Johan Maandjes. Al durf ik het niet helemaal zo te brengen. Maar het is toch wel het geval. Dit is Anne Soldaat met Save as a Rock. De Donderdisc van deze week. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag... Ja, en op 6 november staat hij ook op uh, Poppeth Park en Radio 501 is er live bij En dan zal hij ook live optreden op onze eigen 501 Stage. Arnold soldaat. Ives Rock, hier op Radio 501, aan het soldaat en wij wachten nog steeds op Gerhard. Over drie minuten beginnen officieel, maar uh, ja, dan moet hij er wel zijn natuurlijk. En gaan we gewoon wat langer door. We hebben nog tot zes uur vandaag. Daar gaat hij door met Wals. Walls, het nummer van Shout Out Loud van een plaat War, hun derde album... Uh, maar alweer twee jaar geleden You just knew I would end up in Victoria and wrote my will, just to get to you. So, go. Uh -huh. Uh -huh. I need a pencil, a piece of paper, and a lock and Better now, getting rid of my rage I'm suspicious, sure, I'm suspicious I can't get my mind straight I can see them when I sleep nowadays So sleep now We is inmiddels de, in de studio. Uh, Gerard, welkom, welkom, welkom. Hallo. Nou, we gaan straks beginnen met je platenkast. Uh, yes. Maar om ons nog even helemaal klaar te stomen, beginnen we nog even met een nummertje van Ubrich. Dragging behind hier op 501. Dus uh, nog eventjes drie minuutjes geduld En dan begint het hele feest uh, lot yes. te maken. Gerard Heusinkveld. Hi. Hey goede goede goede goede middag Gerhard. Goedemiddag. Heb je het een beetje kunnen vinden? Ja, in één keer. Hè? In één keer hè? Dat ja. is het voordeel als je er al een paar keer eerder bent geweest. Ja natuurlijk. ja ja. ja. ja, ja. We, we draaiden net al even een nummertje van je EP van vorig jaar. Yes. Dan nou, we weten de mensen ook gelijk waar ze mee van doen hebben, Precies. als ze dat nog steeds niet weten. Ja. En ja, er staan ook de staan ook nog twee liedjes, een Tequila versie van datzelfde nummer volgens oh, ja. mij. En, uh, en is dat niet een nummer van je nieuwe plaat? Ik ben even vergeten welk nummer er ook op de site stond. Die ga ik gelijk even opzoeken. Want je krijgt een plaatje, begin oktober komt die uit. Ja. Op vinyl ook. Ook, ja. Heerlijk. Ja. Super blij mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Is, ja. is v 2 sowieso een beetje een vinyl label? Nou, uh... oh, uh, ja. ja, Gautier... Ja, alles komt op vinyl uit wat ze daar dan ongeveer doen. Ja. Nou. ja, want het nummer dat. Uh, ik, ik zat heel even te kijken welk nummer er ook op de site uh, stond. Maar dat is het nummer. Oh, nou ja, het, hij is nog aan het laden. Snelle computers hier natuurlijk. Even kijken, nou ja, dat zegt hij ook niet. Oh, Stars Will Shine. Of komt die dan op de. Ja, Die komt er ook op jou. Ja. Dat wordt het laatste liedje op de CD. Oké, okay, want het is eigenlijk een, een dagalbum, wordt dat toch? Ja. Ja, er komen twee CD's uit, dus een soort twee-luik. Het eerste album gaat over uh, de mens als dag of, uh, hoe de mensen is gedurende de dag, weet je wel? de gekte en alle verlokkingen en alle mogelijkheden. En, want er hangt toch een soort high energy overdag. In de ja. tweede CD handelt het meer over de mensen zoals ze s'nachts zijn. Dat je gewoon uh, in de luwte van de nacht gewoon, uh, zijn er minder mensen over, want er gaan heel veel slapen. Ja. En, uh, en dat je natuurlijk, omdat ik met al die optredens vaak gewoon zowel overdag als s'nachts op ben. Maak ik alle facetten eigenlijk mee? Ja. En uh, kwam ik eigenlijk achter dat ik eigenlijk ook een ander soort mens ben, s'nachts dan overdag. En, en, en onderweg ook trouwens. En onderweg, ja. Dus uh, nou ja, ik ben altijd, eigenlijk altijd wel onderweg. Maar dit is dus dat. Ja. Maar staatswisselingen zijn luide nacht in, zeg maar. Daarom is, komt hij als laatste. Ja, want het was eigenlijk als dubbel toch? Ja. Maar dat is het ook, alleen. Eigenlijk een dubbele, maar gewoon verspreid uit. Verspreid gekomen. over de tijd, ja, ja. een tweelingpoepje er ook niet in één keer uit moet je maar denken. Nee, nee, precies die komen ook, ook na elkaar. Ja. Uit. Ja. Ja, dus. ja, ja, ja. Maar goed, uh, ik, ik kan me ook herinneren dat je een jaar geleden of zo had je op YouTube wat filmpjes gezet van dat je onderweg bent. Ja, ja? En, en dat je dat dan heel graag wil delen. Of in ieder geval dat gevoel. Uh, want kan je nou, dat een beetje ja, ik, onder, ik, omschrijven van onderweg naar een... Uh... Nou ja, ik, ik, uh, ik verveel me gewoon af en toe in de auto. En dan neem ik gewoon, uh, doe ik gewoon de telefoon op het dashboard. En doe ik op REC. Omdat de ene keer is het s'nachts, s ochtends. Dan is het in België of Duitsland. En dan neem ik dat gewoon op. Terwijl ik rij. dan doe ik altijd 30 seconden. Vind ik leuk. Dus ja, niet, ja, want soms is, uh, dan doe ik de radio aan. En dan doe ik een willekeurig liedje zet ik op. En dan film ik 30 seconden. En nou ja, dus dat. Dat vind ik gewoon leuk om te laten zien. Ja, ja je vangt gewoon een moment. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ja. En daar heb ik toen voor Lady Drive Home een videoclipje van gemaakt. Ja, dus ben je niet zoiets? Ja. Nou, nu uh, tegenwoordig met, uh, met je eigen band. Vorig jaar, vorige EP is het natuurlijk opgenomen met, uh, met uh, wat mensen van Triggerfinger. Mm -hmm. mensen via je producer kwam je bij Mario uh, terecht. Mm -hmm. Nu je nieuwe album uh, met je eigen band, waaronder ja. uh, Bernard Gepken. Ja. En Otto de Jong op... Drums en Jan-Joris Pottel op basgitaar. Albert Hardwig heeft allemaal toetsdingen gedaan. Oké, okay, die... Kato uh... van Dijk dan, die heeft backings gedaan. Paul Willems heeft nog meegespeeld. Jet Stevens, weet je wel. Ja, allemaal mensen meegegeven. ook uit Beans. Uh, dus... Ja, een paar, nou ja, Ah, uh, Jet, Jet en... Eén liedje hebben die eh, ja, okay. zijn gebast. En Paul heeft op twee nummers dingen meegedaan. Maar het grootste gedeelte gewoon door de eigen, gewoon door eigen onze band. band. Ja, ja. Door de band. The band. The band. Ja, Wat komen ze, waar komen ze eigenlijk allemaal vandaan? Want uh, Bernard, weet, weet ik, ken je nog uit Oosten? Uh, ja, die in die uit Emmen, het ja? is uh, het noorden. Ja, uh, ja Noordoosten. Um, Jan Joris komt daar ook vandaan, dat is weer een vriend van Bernhard. En Otto ken ik van een optreden in Zwolle, daar speelde hij met Mary Had A Little Band. Oké, okay. oh, dat vind je wel een leuke bandnaam trouwens. Ja, ja, ja, dat is een leuke band ook hoor, echt uh, helemaal te gek. En toen dacht ik van, jee man, die is, te, die is te gek. En ik had nog geen drummen, en we, dat was vrijdag en zondags moesten we bij Zond Sander Huis spelen op BFM. Ja. En toen zei ik van, uh, lijkt het je niet tof om een keer mee te spelen. Toen zeiden, ja, dat is goed. Ik zei, nou, dat kun je zondag, ja, ik kan zondag wel. Nou, en dat, dus de tweede repetitie was live op de radio. Oh, nee, dat was de eerste, de eerste repetitie was dat. En dat ging gewoon? Nou ja, als ik nu achteraf terug voor de time being, toen was het best goed. Maar... Als ik het nu terug wil, had het wel beter gekund. Ja. Uiteraard voor een eerste repetitie, ja dan, uh, dan ja, verwacht ik een ja, stuk ja, meer. Ja, heeft goed gedaan en, ja. uh, vind ik leuk. Hij is eigenlijk de enige resterende bandlid uh, sinds het begin dat we op pad gingen. Ja. Begin vorig jaar, wat eigenlijk ook nog helemaal niet zo lang geleden is. Maar... Nee, want het is allemaal hartstikke snel gegaan. Ja. Was ook een beetje opzet uh, als ik jou, want ik heb jou toen uh, volgens mij in mei gesproken op uh, Summerbreak. Ja. Of juni is dat geweest. Nou, dat was een je hier uh, in, uh, in Etersheim. Ja, ja. En toen zei je nog van, nou, uh, toen had je eigenlijk net in april, of uh, eind april, begin april had je je EP'tje. uit. toen zei je van, nou, we gaan, echt, uh, we gaan er echt een, echt een festivalseizoen van maken. Dus ja, dat is niet gelukt. Kan je nagaan hoe... Nee, dat is niet gelukt. <laughs> maar dat kwam ook misschien omdat je album wat later uitkwam. Ja, ook. Maar ook gewoon... Um... Ja, waar lachen het eigenlijk aan? Weet ik eigenlijk niet. Gewoon niet nee. geboekt, ja. Nee, dingen Mensen gebeuren. Mensen vinden het lastig te plaatsen, weet je wel, als je... Het gaat altijd om een bepaald soort idee wat ze erbij hebben. En, uh, ik, ik kom van ver, weet je wel, het duurt gewoon allemaal wat langer. Nou, ja, prima. Vind ja. wel lekker. Ja, je hebt natuurlijk ook druk met uh, Beans the Fatback gehad. En de uh, theatertour ja. ook. Ja. Wat, wat niet wegneemt dat we een hele goede zomer hebben gehad hoor. Ja. Ik bedoel, we, hebben, we, we zijn voornamelijk in het najaar heel druk geweest met de en het Stroud Festival. Een paar, paar voorprogramma's bij Tim Knol. Het was alleen het, uh, het, het voorjaar van dit jaar dat het eigenlijk iets rustiger was. Of dat nog niet eens. Ja, dit voor en dit Het, deze het ging gewoon door. Ja, het ging door tot Noorderslag. En toen, ja. uh, toen heb ik zelf eigenlijk bewust alles afgehouden. Nou, nog een paar akoestische solo dingen. Ja. En toen... De, uh, heb ik heb ook deze twee cd's geschreven. Hoor. Waaronder dus ook Per 55, uh, dat, uh, die ja. opname die uh, op de site staan in ja, februari van dit ja, daar jaar. Daar was ik wel trots op, daar was ik wel in vorm wel even weer. Ja. Lekker publiek ook, uh, schrijf je erbij. Ja. Ja. ja, we waren super stil. Ja. Maar ook gewoon gezellig aan, aan het rommelen. Ja, ja het precies, een goede avond. het was niet dat ze helemaal uh, apathisch uh, stil zaten. Nee, nee, nee, nee, ze waren lekker aan het rommelen, een beetje foto's maken, en zo, een beetje moeilijk, uh, moeilijk kijken en zo. Ja, ja. <laughs> heel goed. Gek. Ja, jij hebt dus nu je band, is het ook een beetje, heeft iedereen een beetje dezelfde uh, muzikale achtergrond, dezelfde smaak? In mijn band? Ja? Nee. Nee, helemaal nee, we niet? We haten elkaars muzieksmaak. Is dat ook wel prettig? Ja. Ja, want ik vind het verschrikkelijk als iedereen maar de hele tijd het met je eens is. Dat is zo saai. Ja, dat vind ik ook. Oh, oké. Okay. Ja. Terwijl uh, Bernard bijvoorbeeld, de gitarist, die luistert naar Taylor Swift. Oké. Okay. En, en daar luister jij helemaal niet naar? Nee, kan je, en Dixie Chicks luistert niet oh, veel ja. naar. Ja, ja en nou, meer dat country. country uh, ja, dat kan ik gewoon niet... Dat gaat mij net iets te ver. Dat is mij iets te... Nou ja, daar heb ik gewoon niks mee. Nee. Maar bijvoorbeeld Otto, die luistert dan weer heel veel... Uh, ja, hoe moet, je, hoe moet je dat omschrijven? Uh, Patrick Watson, Anne Bruun, zo. Die hoek zit hij heel erg een beetje. dat is meer echt zo'n hipster uh, smaak heeft hij meer. ja uh, Jan Joris, die vindt blues echt te gek. Echt die dikke blues rock, maar die vindt ook... Aerosmith, bijvoorbeeld, helemaal te gek. Weet je wel? Dus, ja, ja, dan ja, ik vind het al... ook grappig dat je dat zo weet te benoemen ook. Uh, wat bedoel je? Nee, dat je heel specifiek weet te benoemen wat iemand luistert. He ja, je maar je daar hebben we het over. Het over ja? ja, want je verveelt helemaal de pleurs in die bandbus natuurlijk. Uh, ja. Dus je, heb, je zit elkaar ook gewoon uh, te bekritiseren op elkaar smaak. <laughs> ja. Het hoort er een beetje bij. Ja, ik vind het leuk van mijn, uh, van mijn eigen clubje, zeg maar, in de band. Als we op pad zijn vind ik het leuk dat, dat we echt discussies hebben over... Van bijvoorbeeld als Ben er dan Dixie Chicks op zet. En dan heeft ja, twee keer moet die, ja. ja, moet die Harry gewoon af. En dan zegt hij, maar waarom dan? Weet je wel. Dat is ja. leuk. En dan gaan we dat uitleggen. En dan zegt hij, ja, ja, ja, ja. Nou, zo heb ik daar nog nooit naar geluisterd. Weet je wel, zo. Oh, dat is misschien wel, wel sneuvelig hem dan. Ja, is de microfoon aan? Want ik hoor hier niks op. Oh, echt waar? Nee, hij staat aan hoor. Oké, okay, okay. nou ja, ik een heb hoek ook geen kop op. van hoor. Nee. Maar dus zo. Dus, uh, ja, nou, dat is leuk. Ja. ja, maar goed. Nou, je eigen smaak. Dan kan niemand je afkappen. Ja, ik zou theoretisch kunnen afkappen natuurlijk. Ja, maar, maar dat vind ik het... prima. Als jij ja. zegt van ik heb hier niks mee, vind jij ze leuk. Oké. Okay. Nou, uh, ja. mocht het voorkopen dan... Ja, vind ik leuk. Moet je echt zeggen niet van, schroom. oh ja, dit vind ik niks. Nee. Uh, het eerste wat je wil uh, horen is liever Baskerville. Ja, Baskerville. Van Dichtville Bickets. Ja. ja. Ja man, ja. Ja, wat, wat kun je dit is altijd lastig als je iets tof vindt. Het is allemaal zo subjectief. Um, ik vind het gewoon super goed gedaan, die cd. Het is een perfecte kruising tussen waanzinnig goede nummers en dance. Muziek, er zit een hele lichte touch uh, hip hop in. Old school hip hop, daar hou ja. ik heel erg van. O, echt old school hip hop, niet die meuk van nu, maar gewoon echt dat. Echt die oude gevoel van de eind staat. jaren tachtig. Je... Ja, begin jaren negentig, zo weet je wel. echt dat. Ja. Cypress Hill, zo uh, Loone, gewoon die tijd. Uh, Beastie Boys, die heb ik ook mee. Dat vind ik echt, daar luister ik best nog wel veel naar. Of veel, maar gewoon bij Vlagon. Ja. Um, dat zet je nogal op in de, in de band dus. Nee, gewoon voor mezelf. Oh, gewoon nee, ik heb het zelf. liefst, dan hoef ik geen muziek in de bus. Nee. Iedereen, het zijn echte stel wijven bij elkaar die elkaar <laughs> de oren van de kop afkletsen. Dus. Uh, dus, en dan liever geen muziek, want dan word je doodmoe van. Maar, nee, maar dit en is... Baskerville, ja, dat vind ik gewoon prachtig. En hier heb je de rapper Ten, die komt uit uh, Gotcha. Ja? Die doet op dit liedje mee: Fool for Love. Ah, jongen, dat is zo'n goede rapper. Het is echt een fucking last figuur... die gewoon echt alleen nog maar op straat leeft ergens in Haarlem. Oh, ja? Je kunt er helemaal niet van de baan. Dan komt hij weer niet opdagen. Tenminste, dat zijn de verhalen die ik erover hoor. Maar ik vind het gewoon cool van deze CD... dat er een soort zweem van dancing zit met oldschool hip-hop. En het is echt vet geproduceerd allemaal. Het klinkt als een dijk. Ja, ja Wie, heb, wie heeft het geproduceerd? Ken je de hem? jongens van Basketball. Oh, gewoon zij zelf. Ja, ja. Hele sympathieke gast ook, weet je wel. Echt bezig met muziek gewoon... No bullshit. Gewoon ja. muziek maken. Niet moeilijk doen. Ze hebben net een deal getekend in Duitsland. Bij het Boys Noise label. Nou, dat is helemaal top of the bill. Voor die ja. scene. Ja, weet je. Die gaan keihard. Dus dat vind ik leuk ook. Ja, lachen. Nou, full for love. hem uh, erop. Full for love, that's what I am. And that's why, baby, we can be friends. I wish we could, but I'm me and my girl broke up a couple of weeks ago Telling me she needed some time on her own Meaning she probably met someone now Guess, guess she did She said he's just a friend How long has this been going on for, I asked. Remember the dance we went to at the beach? She said, when we first met, had a little romance. You was at the bar doing shots with your friends. Anyway, you know what we had was a man the last. My world collapsed, Said I could be friends with you. That's what she said. Picked up my bag and I left. Put myself a room in the shit motel. On the bed with a cigarette and a bottle of four pounds. Staring at the television in my hand, I got your picture. Girl, I miss you. Listen. I wish you were here wish you were good, I wish you were good, but I don't missing you. A fool for love, that's what I am, and that's why, baby, we can be friends. I wish we could, but I'm afraid we can be friends, be friends. Yeah, my girl broke up a couple of weeks ago Only took me ten days to get over it though I thought it took me longer than that But it's fact, it wasn't that bad, it wasn't that bad So I'm doing my own thing I got myself a new crib Man, fuck the folks! But guess who's calling me at 6 in the morning My ex-girlfriend's answering while yawning So telling me how my shit misses me Wants to come over, give me some good old love. No woman, is over I hang up the phone, she left a message I Wish you here, to I told her twice, nothing you can do to make things right. She cried and said, wish you were I wish you were here I Wish you were here, now. Wish you were here. Nothing you can do to make things right. She cried. I said, "A fool for love, that's what I am. That's why, baby, we can't be friends. I wish we could, but I'm afraid." Horsepower. En met dat nummer, Gerard, welk nummer was dit ook alweer? Geen idee. Nummer 10. Oh, ik kan hem opzoeken. Ja, je hebt het daar Ik liggen. ben niet goed in titels, joh. Dat, uh, ik ga het opzoeken en namelijk het volgende, American Wheeze. Ja, want er zijn, uh, je zegt dat zijn echt van die rednecks Ja. Maar ik die... haal het er nog niet helemaal uit. Ja, misschien een beetje dat... Uh, nou ja, ik bedoel meer dat, de dat, moerassige... dat fanatieke... Ja, precies, de moerassige... Ja, re... Gezondheid. ...van die uh, fanatici, weet je wel... ...van die religieuze fanatici, vind ik te gek. Allemaal doem en verderf en... verschrikkelijk. Ja, is dat allemaal. ook waar ze over zingen? Want ik kon ja, ja. het echt niet helemaal verstaan. Ja, alleen gaat alleen maar over Jezus die de toren van de goden... ...over ons afroept. wij zondaren... ...moeten branden in de hel. Oh, vind ik ja, dat vind je leuk. Ja, vind ik prachtig. Ja, wat vind je er nou zo mooi aan dan? Wat gewoon dat, dat ze gewoon... Uh, ...durven om, daar, om zo, daarover te zingen... ...en allemaal die toorn gewoon in... ...muziek om te zetten, want je... Je, je kent de Bijbel wel in uh, de geschriften en alles ja, en precies. de verhalen, maar niet de muziek erbij. En zij leveren een soort ideale soundtrack. Ik moet echt aan het stre de strenge jaren 50 denken in kamp of zo. Weet je wel? Dat iedereen nog wel, uh, alleen maar bezig echt was alleen met, maar, ja. met normen. En dat, weet je dat vind ik mooi. Echt een strenge controle op of iedereen zich wel, uh, wel gedraagt volgens uh, ja. de voorgeschreven wet in precies. de Bijbel. Ja, Ja, zo so dat. Ja, zwarte kousen. Nou, volgens mij kampen was ook wel redelijk gereformeerd, volgens mij. Ja, nog volgens mij. Ik ben daar laatst, of laatst voor 15 jaar, wow. Ja, ruim 15 jaar terug ben ik daar eens geweest. Ja, weet je wel, dat was verschrikkelijk. Als je daar nu nog komt op zondag, dat geloof je gewoon niet. echt SGP capital. Dat... Nog steeds. Ondanks ja, dat hij jarenlang in die toneelschool heeft gezeten. Hè? Dat toch ja. Kun je je voorstellen? Ja, ja. ja bij een verdervelijk volk. Ja, ik ken mensen die erop <laughs> hebben gezeten. Ja, ja, ja, precies. En die, en die allemaal pannenkoeken naar auto's gingen gooien en zo. Dat ah. soort dingen. Ja, precies. Ja, nou ja, dus, uh, daar kun je op wachten natuurlijk. Nou, dat gebeurt. Ja, ben je zelf ook... Want jezelf, ik vind jou toch ook wel een beetje een theatrale insteek. Is dat vind ook... je dat? Ja. Wat dan? Ja, ik weet niet. Toch uh, gewoon, gewoon je, je, je manier van doen en je muziek hè? ook wel. Ja. Serieus? Ja. Met muziek theatraal? Nou ja, wel. Uh, I wanna be you tonight bijvoorbeeld. Yeah? Is toch met die gebruik van die kopstem en al die yeah? intervallen. dat vind je. Uh, ja, iets theatraals die... hebben. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Ah. Want je, jij hebt niet het, uh, ook iets met theater gedaan ooit? Of, uh... Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Helemaal nee. niet? Nee, nee, nee. Want hoe kom je dan op het idee om bijvoorbeeld met die Ikea-clipjes. Uh, om dan een uh, van die poppetjes heen en weer te laten dansen? ja vind ik leuk dat leek me gewoon leuk heb ik samen met Tim gemaakt ja, ja. dus verder geen uh, nee nee dat kan ik bedoel dat zijn gewoon je eigen ingeven. maar dat vind ik dan persoonlijk weer te oké grappig ja. ja dat nou oké okay, want je eigen je hebt zelf natuurlijk uh, Rock Academy gedaan in Tilburg ja dat uh, wanneer ben je er eigenlijk was uh, je er eigenlijk klaar mee 2006 2006 ja en toen ging je nog in allerlei bandjes zitten of was, was daarvoor ook je eigen? Had je daarvoor ook wel bandjes waar je. In ja, speelde? tuurlijk, zoals tuurlijk. de Real Dolls, want ik weet niet wanneer. Nee, dat is, die, is, dat dat is voor een paar jaar terug hierin Horen. Oké, okay. nee, voor de Rock Academy. ik maak al muziek sinds ik. Uh, ik weet niet beter, weet je wel. Alleen het uh, wordt. Er zit als het goed is gewoon nog steeds een stijgende lijn in. Ja, dat, uh, dat, daar ga je altijd vanuit. Ja. Maar ja, wat, waren je ouders dan heel muzikaal? Of, uh... Ja, ja, ja, ja. Maar iedereen maakt, maakt heel muziek bij ons thuis. Behalve mijn moeder, die floot met het strijkijzer. Maar, ja. Nou ja, die, mijn vader, vader speelde tuba. Oh ja? uh, mijn opa speelde trombone. Uh, al mijn tantes van mijn vader, kan die spelen piano. Die zingen in koren. Mijn nichtje speelt piano. Mijn neef speelt drums. Uh, nou ja, al mijn neefjes en nichtjes maken muziek trouwens. Uh, maar twee zussen spelen xylophone in een harmonieorkest, een saxofoon. En dus ja. Maar oh, toch we een had... beetje het harmonie zit er ook wel in, zeg maar net. Want je opa en je vader die dan ja, ook we speelden Ja, wij oh, alle vier uh, in ons gezin zaten bij de harmonie van Tweede x -Lonmond. Ja. Ja. Nou, en astig. bij de drumband. Ja. Dat was jouw eerste ervaring ook? Of was je daarvoor ook met piano bezig? Of, uh, nee, zaken? piano heb ik me, dat kwam pas later. Ja. Mijn, uh, ik ben begonnen als drummer. Je bent begonnen als drummer? Ja. En toen, in gewoon lokale bandjes en ik x Nee, gewoon uh, bij je tamboerkorps. Oké. Okay. En bij de Harmonie was ik drummer. Ja. Ja, Waar, waarom koos je toen voor de drums? Ja, ik wilde altijd al drummer worden. Ja, je hebt een beetje dat, uh, ja, zou dat? Dat vind ik leuk. Ik vind een drummer gewoon te gek. Lekker, uh, <laughs> lekker ergens op lopen lopen mappen en stampen. Ja, te gek toch, het drumstel man, te gek. Ja. Die bekken slaan en zo. Energie, beuken. Ja. En doe je dat nu nog steeds wel eens? Uh? Ja, wel af en toe. Ja, Als we repeteren of zo en we en wat hebben pauze, dan ga ik even een half uur drummen. Ja. ja. En bij Beans doe je natuurlijk de percussie. Tenminste, een ja, deel ervan. Ja, natuurlijk. Daar kun je ook lekker die koebel slagen. Ja. Slagen. Slachten. Ja, koe slachten en een koebel slaan. Ja, koebel slagen. Ja, misschien. Dat is wel een mooi woord voor ja. een koebel. Ja. Ja, goed, uh, het volgende dat je wil horen is uh, Manning Street Preachers, van, van hun uh, If You Tolerate This, You Will Be Next, een singeltje. Ja, dat is maar een B-kantje. Een, een B-kantje. Ja man, dat is helemaal te gek, dat liedje. Prologue to History. Ja, waarom is dat zo'n te gek uh, nummer? En, bedoel, nou, ik vind sowieso die cd vind ik helemaal te gek. Ja? Dat album. Ja. Vind ik gewoon mooi. En uh, ik vind al die melodieën en zo, vind ik allemaal prachtig. En uh, die, die reverbs en... Uh, hoe ze gebruik hebben gemaakt van, de, van de hele mooie teksten. met de, eigenlijk best wel een beetje moralistisch. maar toch de muziek heel erg rock'n'roll. en toch een soort lichtdragend. Ja. Maar dit liedje is een soort. dat is een bekantje. en dan hoor je gewoon dat ze gewoon het beuker in hebben gegooid. in de studio van. we, ja, we laten ja. deze in die hebben opgenomen. En je hoort een soort piano loop. Ja, ja vind ik te gek. zit zoveel power in. Dat doe ik heel vaak. Uh, ik, toen ik nog studeerde. deed ik dan. Um, zet ik die op als ik ging schoonmaken. of John Spencer Blues Explosion. Gewoon dit exacte nummer? Ja. Gek. Nou, we gaan uh, even nadenken over schoonmaken. <laughs> Ik weet niet of er thuis nog wat moet gebeuren. Ook bij de mensen thuis. Ja. Uh, als er nog wat moet schoonmaken. Dit is dan de tip. Schoonmaaktip. Yes. Dus voor de grote zit zitten. Prologue to History. Van de Manics. Fuck. Shut the fuck up. Of nou eigenlijk shut the fuck up. Shut the fuck up. Ja, dat staat hier op deze CD. Skinner box. Ja. Yeah. Ah, wat een leuk uh, figuurtje ook op de achterkant eruit geknipt. Yeah. Dat maakt zo'n kartonnen hoesje, toch net iets wat interessanter. Yeah. Dat is een... Uh, dat zien de mensen thuis niet. Maar het uh, figuurtje dat eruit is gesneden... Dat is een zeepaardje. Ja, wat leuk. Want het was opgenomen in uh, Sub Aqua Studio. Sub Aqua, aqua. Zeepaard. Na. Nice. Nice. Ook leuk, ja. Inderdaad, een soort uh, apparaat waarmee duiven gevoed worden. Dat staat er op de voorkant volgens mij. Dit is een Skinnerbox wat je ziet. Oh, dat, dat is, is de Skinnerbox. Dat is hem gewoon. Ja, die band was vernoemd naar de filosoof en uh, onderzoeker Skinner. En die deed tests met duiven op lichtsignalen. En dan gaf hij ze voeren en dan ging hij eigenlijk een soort Pavlov researchen. Ja. En dan ging hij testen hoe uh, duiven daarop reageerden. Op, op die lichtsignalen en of ze dan daarna uit zichzelf de interval tussen de tijd van het lichtsignaal en het voederen vergaten en dan automatisch voor het voer gingen zonder het lichtsignaal. Kijk, dat, dat soort tests deed hij. Ja, en daar, dat vonden ze zo inter interessant. Want uh, wie zijn er dan allemaal? Oh, je zit je zelf ook in, joh. <laughs> Port voor drie dubbeltjes. <laughs> <laughs> dit was een... Dit was ja, was een, was een dat was... beentje uit Tilburg. Ik dacht, het is wel leuk om te laten horen, omdat je net over Tilburg begon. Ja. Met Marianne Toussaint en Camille Dings. Zijn ja. dat ook uh, mensen van de Rock nee, of? Nee, nee. nee. Het was een stel. Uh, man en een vrouw. We met z'n drieën namen muziek altijd op. Ja. Twee albums weer uitgebracht uitgebracht. Tocado Records. Kijk. En dit was het uh, tweede album? Eerste. Eerste. Eerste. Ja. Ja, nou, wel lachen. Uh, ja, man. Ja. Ja, ik zal er nou niks meer over zeggen natuurlijk. Het... het is nogal slecht opgenomen namelijk. Ja, de kwaliteit van de audio is abominabel. Ja. Te noemen. En dan komen we uit bij Take Dead. Wat krijg je nou weer op mijn handen geschoven? Ja, is dat ik vind een, ik te gek Take Dead. Ja, jeugd, uh, jeugdliefde. Nee, nee. Maar ik nog steeds. Take... Nee, die laatste single van uh, Take Dead vind ik echt super. Dat Patience en uh, ik vind Take Dead, heb ik altijd een geweldige band gevonden. fantastisch goede nummers. Ja, kwam dat, dan, uh, kwam dat dan door specifieke bandleden, zoals Robbie Williams? Of uh, nee, hoor, gewoon, ik gewoon vond, het hele groepje? Van, ja, ik was niet... Uh, ik, kijk, ik ben, ik, ben, ik ben niet van de herenliefde verder, maar ik vond het gewoon toffe gasten. Ja. Later op pas eigenlijk, maar toen ze in die leren pakken liepen, dacht ik van... Ja, dat, dat hoeft van mij allemaal niet, maar Laten dat we was we het toen in de begin jaren negentig... Liepen al dat soort gasten in leren pakken, weet je al? Als je dat nu ziet... Als, zou je zo, als zouden die gasten nu op die manier zoals ze er toen bij liepen, nu op straat gaan lopen. Hierin horen, dan ja. worden ze gegarandeerd in elkaar geslagen. Ja. Zo, zo absurd liepen ze erbij. Ja, maar en goed, toch ik, vond ik denk iedereen toch, het prachtig. Ja, ik denk dat het sowieso de jaren 80 en begin jaren 90 ook stuk explicieter nog waren. De ja, ja Maar gaan wat, wat dat betreft echt, echt, echt terug in kwaliteit van leven hoor, vind ik echt. Je ja. kan steeds minder juist. Terwijl toen was het, ja, fuck it, weet je wel, ook. Kijk, als jongen, als je dan zei dat je van Take That hield, ...dat, dat ha, hadden bepaalde auto's of zo heette je dan... ...hadden bepaald soort auto's daar wel iets over te zeggen... ...maar dat interesseerde me geen reden. Ik vond het gewoon nee. te gekke muziek. Nee, want dit is de greatest hit... Yeah. Is dat nou ook het enige album dat je hebt? Of heb je toen destijds nog nee, andere plaatsen ik heb wel platen singeltj kocht ik koch singeltjes alleen van dat soort bands. Ja, oké. Okay. Daar kocht ik alleen singeltjes van. Maar op een gegeven moment, nu zijn al dat soort dingen... ...koop je voor 2 euro. Ja, de, ja precies. Vind ik leuk om een soort uh, archief aan te leggen van Greatest Hits. Ja, deze collectie is ook van uh, 1996. Oh ja, nou. Ja, dan kan dat hè, voor 2 euro. Ja. Ja, want welk nummer wil je horen? Back for Good, nummer 3. Kijk. Ja, die weet ik zelfs nog wel. Ik denk dat ik hem nog wel mee kan zingen ook. Ja, toch? Fantastisch goed nummer. Ja, maar voor mij is het dan meer eerlijk gezegd wat meer uh, jeugdsentiment of zo. Dat je oh, ja. dan denkt van, oh ja, toen met een schuifelnummertje, weet je wel. Oh ja? Ja, ja op, op school. Ja, ja precies, een fout schoolfeest, wat dan <laughs> uiteindelijk helemaal uit de hand liep. <laughs> ja. Oh, ja, ja, bij mij liepen die dingen altijd uit. Dat, wat kwam altijd een, of een ambulance aan te passen of een uh, huisarts. Gewoon is dat, met, is heeft dat iets met agrarisch onderwijs te maken? Of, ja, uh? ja, ja, ja, dat ging erbij Ik hoor. Ik zat gewoon op een brave HAVO. Dus oh dat, ja, ja, ja, nee, dat ging erbij. ja Goed, nou Back for Good. Ja. Ze zijn echt nog bezig? Ja, man. Sinds een paar jaar weer volop aan toeren, CD's, DVD's, de hele flinke zooi. Ongelooflijk. En sta je dan ook nog voor aan? Nee, natuurlijk niet. Maar je luistert stiekem. Nou ja, luistert gewoon Nee, niet stiekem. Ik hoef er niet naartoe. lijkt me verschrikkelijk. Maar ik vind het prachtige muziek. Ja. Hoor nou, druk op computertje. Prachtig. Ja, dat hoorde je in die tijd toch? Ja.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 For good. I want you back. I want you back. I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. I want you back. I want you back. I want, I want I you, you, back you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. Yeah. No, no, it wasn't good. But in a corner of, mind, corner of my mind I celebrated glory But that was not to be In the twist of separation You excelled at being free Can't you find, Can't you find a little room inside me? for me? It's time that you came back for good For me, it happens all the time. It's a quarter. te bellen in de plaatkast van Gerard Geussel. Ja, lekkere slikpop, daar ben je wel van. Absoluut op z'n tijd. Nou, we hadden het in het begin uh, over uh, van dat dan bijvoorbeeld zoals Bernard, die luisteren dan heel veel Dixie Chicks en zo, weet je wel? Ja. En, um, ik vind het dan grappig, ik vind het leuk als iemand mij gewoon zo enthousiast ergens over kan vertellen wat hij tof vindt, dat ik dan denk, oh, dan moet ik toch eens gaan luisteren, dat vind ik leuk. Ja, precies. Ja, precies door Bernard of ik vond het al een tof nummer, maar ik heb met Bernhard kan ik heel leuk kletsen over, over songwriting, gewoon echt gewoon puur nummers, weet je, ja. en gewoon. En bij dit nummer vonden we elkaar echt zo dachten we er beide precies hetzelfde over. Ja, en, omdat het het is zo'n goed geschreven nummer gewoon. Het zit al echt, uh, het zit er zit wel echt puntgaaf in elkaar. Ja, zit precies, er zitten geen raafrandjes aan of zo. Niks. Ultra slikken country pop. Ja, ik, ik uh, vind het gewoon mooi. En uh, ik moet ook zeggen dat ik, uh, dat ik het ook mooi begon te vinden. Oh, ik hoorde het zo vaak en ik dacht wel de hele tijd, goh, van wie is dit nou? Ja. Ik vond het gewoon mooi, het idee. Want waar Want hoorde, hoorde, je dit, waar hoorde je dit dan? Goh, ja, s'nachts op Radio 2. Oh ja, ja precies. En, en zo, weet je wel, en op Sky Radio af en toe. En dan een reetje over de nacht. En you know. dan, I'm a little drunk en een nietje Nou, weet je wel, zo een beetje zo dat verlorene gevoel van de nacht. Ja, ja dat vond ik mooi. nou in één keer viel dat liedje. Of viel het kwartje voor dat nummer van, oh ja, de... Ja, nou ja, ja. Dat. Dus de liefde voor gewoon voor echt slick songwriting gewoon, en gewoon melodie zit hierin. Dat vind ik het tof aan. Ik vind de productie, ja, weet je, je kunt... Je kunt een, het is heel makkelijk om dit helemaal de grond in te boren. Ja. Maar het is veel leuker om alleen maar daarna te gaan te kijken van waarom zou je dit wel tof vinden. Juist omdat het zo ver afstaat van wat ik voor mezelf draai. Dus... ja. En ik heb het gekocht. Heb je hebt het de cd het ook gekocht, door... ja, ja. Ja, ik heb een cd doorgeluisterd. Nou, er staan nog twee liedjes meer op die ik wel tof vond. Maar ik vind dit, ik vind het gewoon een classic. Vind ik helemaal, helemaal te gek. Ja, ik denk dat, dat je komt... nooit meer wat van die band weer hoor. Nee. Maar gewoon, sommige maar, mensen hebben dat. Maar komt dat gewoon omdat je een nummer heel vaak hebt gehoord? Of door, juist doordat je met Bernard erover Geen hebt? Geen van... idee. Nee. Geen idee. Maar ik ben gewoon blij dat ik er dan een mooi liedje in mijn hoofd ja. heb. Waarvan geniet. geniet. Ja, dat is fantastisch. Ja. En ik vind, ik vind het mooi. Ik vind de thematiek mooi. Een man en een vrouw. I'm, dus your ook, uh, I'm your little drug, yeah, I'm your little drug, En I need you now, of yeah. you're my little drug. Nee, ze zingt uh, ja, so I'm a little drunk. Drunk. Oh, Drunk. Ma oh. drunk. And I need dus weet je wel, s'nachts, yeah, okay. je komt yeah. laat thuis, je bent een beetje aangeschoten, je zit op de bank, je bent weer alleen en gelijk is je leven weer geen reet aan. Daar nee, gaat het eigenlijk een beetje over. Zo van, ja. Ja. Ik, had, ik al? had weer een mama appelsap momentje volgens mij. Ja, precies. <laughs> Ja, maar jongen, je wil niet weten, man. Ik, ik loop nou wel bij de hand te doen. Van nee, het is I'm a little drunk. Maar het is een godswonder dat ik <laughs> gewoon... Uh, ik, heb, ik zit er altijd naast met zo'n Maar dus, hoe, hoe is dat dan voor jezelf? Want de jij, helft jij... van Queen nog steeds fonetisch mee, hoor. Dus, ah, ja, ja? <laughs> ja, maar, maar de de hoe? kwart. Ja, oké. Okay, maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld met jou... Uh, uh, met betrekking tot je eigen nummers? Want alles is in het Engels. Ja, nee. En het ja, klinkt dat... ook gewoon accentloos. Dus nou, de, dankjewel. Uh, maar... maar hoe, hoe, hoe werkt dat dan voor jou als jij dat dan opvoert? Uh, je schrijft het in het Engels, maar hoe, hoe beleef je die nummers dan als je ze speelt? Beleef je ze dan ook echt als ware je gewoon in het Nederlands of in het... Uh, ja hoor, ja, ja. Sactische... Nee, Engels is altijd meer, eigenlijk mijn eerste taal geweest, al op de basisschool. Ik was beter in Engels gewoon dan in het Nederlands. Oh ja? Ja, ja, dat is heel gek. Ik, ik heb een tijd lang, toen ik klein was, schreef ik een soort fantasiehandschrift. Gewoon een halve schrift ja. vol. En uh, ik ging op een gegeven moment een keer op zolder. Ik heb mijn vader en mijn moeder, die bewaren allemaal dingen. En voor een paar jaar terug zat ik weer in die dozen te rommelen. Toen vond ik ook, ook een schrift, Er stonden gewoon Engelse woorden tussen. Weet je wel? Dat is wel dus, apart. Ja, dat is wel apart, ja. <laughs> dat is ook best wel zorgwekkend eigenlijk. Maar, ja, dat weet ik niet. Maar, uh, nee, nee, dus ja, ik weet niet. Ik weet niet wat het is. Ik lees heel veel Engelse poëzie ook en half ik de gek, Theus Elliot. Ja. Uh, Springtime followed summer. Ik weet niet wat het is, ja. maar goed, dat boeit niet. Uh... Nee, bedoel, je kan er je nummers op schrijven, dat is toch mooi? Precies. Dus ja. uh, en het is wel handig als je internationaal wil gaan. Ja, Is zeker. dat voor jezelf ook de bedoeling? dat je? Nee, ik, heb, ik, ik, ja, ja, ik zou heel graag naar Duitsland doel. weer willen. Ik heb van zomer ja. ruim een week in Oost-Duitsland gespeeld. Ja, dat was fantastisch. Ja, hoe is dat dan in, in Oost-Duitsland? Tien keer leuker waar dan ook ooit. Ja? Stonden, ja, er zaten gewoon gabbers die zaten in zo'n tentje. Ja. Weet je wel, oldschool gabbers. In, die, in Nederland, als een gabber dan uh, iemand met een gitaat of je wordt uitgescholden voor... Uh, bakvis. Ik zal de, de ziekte niet noemen maar, en daarna ook niet de geaardheid, maar weet je wel, ja. plak ze aan elkaar en je hebt ongeveer een gemiddelde vocabulaire van dat soort types. En daar, die gasten die hadden zoiets, oh, dat is eigenlijk best cool. En ze gingen wat verder naar voren. En na liedje 6 stonden ze allemaal te hakken gewoon. Op een singer-songwriter met een drummer erbij, weet je wel. Nou, daar, daar, daar nou dat heb ik in Nederland nog nooit mee gedaan gewoon apart. Ja. ja. Dus dat vind ik leuk. Ja. Hm. Dus, maar dat zou je nog wel een keer terug willen gaan. Je gaat zeker terug. Maar ik kan me voorstellen dat ze in Oost-Duitsland ook weer niet zo heel goed in, in, in, in Engels zijn. Of Jawel, maar Ja, maar ik kan hartstikke goed Duits. Oh, dus jij zingt gewoon dus alles in Duits? Nee, maar ik kles gewoon met hun in Duits. Bedoel, ja. Het is niet dat, dat we elkaar nee. niet verstaan daar, nee. zeg maar. Dus, uh, nee, ja. nee. Hé, hey, goed, maar het volgende nummer, uh, daar ben ik dan toch wel weer benieuwd naar. Wat komt er hierna? Want uh, dit was dan inderdaad Lady Annabelle. Ja, de, de, had dat had er vind er ik heel tof. Ja, ik kan nog zo'n soort nummer laten horen. Ik vind het namelijk van John May, hè. Dat vind ik gewoon tof om te horen. Dat is um, Heartbreak Warfare. Ja. Dat is gewoon het eerste liedje. Vind nummer één. Ja, vind ik echt ook weer zo'n fantastisch goed nummer. De tekst is mooi gewoon... De productie is ook hartstikke slik, maar ook gewoon lekker doorgaan, gaat de hele tijd door dat nummer. Je kunt er mooi jezelf in verliezen, in een soort sub-staat van zijn zit je dan. Ja, ja ik weet ja, je weet je wel, ik vind het tof gewoon. Ja. En nou, ik vind het een mooie tekst Je ik moet maar luisteren naar de tekst. Ik vind het prachtig als iemand gewoon op een hele, eigenlijk best wel een cliché tekst, er toch net even een andere wending aan geeft, waardoor je toch even weer op een andere manier iets ervaart. Ja, vind ik knap. Nou, dat is mooi, die kleine dingen die je doet. Absoluut. 501. Attentie, de van strandpijl 16 is zojuist een leeg plastic flesje gevonden. Het betreft hier een doorzetbaar flesje zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen, halen. heeft gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht. Met hetzelfde gemak. Gooi in de afvalbak, Nederlandschoon.nl.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 Geheel volgens de geldende richtlijnen is BFV4U het juiste adres om actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Kijk voor meer informatie op www.baf-4-U.nl en boek de training die bij u past. BFV4U als het echt om veiligheid gaat.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 Jou. Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar JOGS, redactiemedewerkers en ICT-specialisten. ICT Stuur een mail met jouw motivatie naar studio.radio501.nl En wie weet word jij onze nieuwe collega. Jasmin heeft een handicap. In woonvorm eigenwijs woont ze met vijf andere meiden. Gewoon zelfstandig. Met begeleiding waar dat nodig is. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje ons huis. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501, daarvoor op de donderdag. Het middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Van de donderdag op Radio 501, op van Lucien Grekes. We zijn weer terug in de tweede... <laughs> nou ja, wat is het eigenlijk? Twee, het, het, het tweede half uur? Ja, het tweede half uur. Na een anderhalf uur, en dan komt een tweede ja. half uur. Ja. Uh, uh, welkom terug in de platenkast van uh, Gerhard. We, we gaan nog heel even door. Ja. Je hebt wat uh, smerige druk, hè uh, Gerhard? Um, ja, wat Ja, druk. Ja, ik ja. druk. Ja, wat, nou ja, de hele zomer eigenlijk in de studio's gezeten. En, um... Ja, want twee albums opnemen, dat is nogal wat. Ja man. Wel te gek hoor. Echt een superleuke zomer gehad. Het was echt super gezellig. Het was een hoop regen, dus dat uh, maakt er niet veel uit. Ja, ja ik, heb, ik ben blij trouwens dat de zomer voorbij is hoor. Maar ik, vind altijd, ik ben altijd blij als iedereen gewoon weer uh, gewoon, uh, naar, naar zijn werk gaat en naar school. En gewoon de ja, avond geniet. En, uh, zo, ja. Herfst weer dus, uh, vind ik prachtig en de winter. Nee je bent, bent in de een, nee, je bent meer een winterfiguur. Ja, herfst en winter. Voorjaar vind ik ook mooi. Zomer op zich ook wel, maar ik heb gewoon niks met die hitte. Zomer, nee, jij niet. Ik vind nee dat dus jij vond het wel prima dat het, dat het, dat het He? 19 graden, uh, 18 graden, prima. Heerlijk, heerlijk. Ja. Ja, joh, ja, ik vind, ik... Je zweet je in ieder geval niet kapot, kapot dat is het voordeel. Ja, ja, ja. ja. Wie, zweet doe ik wel als ik ga hardlopen of zo, weet je wel. Dan, ja. Uh, ja, doe je veel hardlopen, ja? Ja. Even kijken, zullen we Mag nog iets... Uh... Ja, is goed. Ja, ja je, kom er even aan. Maar dat opnemen, want die, twee plaatsen opnemen, heb je dan ook nog veel materiaal dat er toch weer afvalt? Ja hoor, ja, er zijn nog wel dingen. De, uh, van deze CD uh, nummer 4, Glory to God. Kijk. En dat is gezongen door de Winchester Cathedral Choir. Nummer 4. Gespeeld hè? door het uh, London Handel Orchestra onder leiding van Martin Neary. Ja. En het is van Handel. Ja, gewoon even een stukje klassiek. Uh, ja, het is een, een stuk koor uit de ja. Messiah van Handel. Ja. En dat vind nou, ik prachtig. Ik luister heel veel klassiek eigenlijk. Ja. En dat vind ik gewoon uh, de volgende CD, de tweede. Daar zit ook heel veel uh, klassieke instrumenten in. Ja, want, want de vorige CD... Dat was dat Bulgaarse beetje... volkszang. Ja, maar dat is ook een beetje koraal. Uh... Ja, ja, ik vind die Bulgaarse volkszang... En dan met name gewoon die Bulgaarse vrouwenkoren. Want je hebt daar echt heel veel vrouwenkoren. Dat vind ik zo fantastisch. Daar krijg ik ook even veel van. Als dat ja. goed hard opstaat over een ja. goede installatie... Ik vind sowieso samenzang vind ik, iets heel bijzonders. Ja, want zeg maar. dat, dat, dat heb je, natuurlijk ook, je hebt ook wel eens in Volendam wat dingen gedaan. Ja. Ah, daar is het natuurlijk een en al samen Ja, dan. daar kunnen ze ook allemaal zingen. En allemaal uh, willen ze ook samen zingen. Daar sta je echt voor een klas... Bij wijze van voor een klas VMBO'ers. En dan wil je ze een liedje samen laten zingen. En dan... Uh, in het begin niemand wil natuurlijk. Maar gewoon binnen een half uur staan ze allemaal te zingen. En dan er zit er niet eens eentje tussen die valsing. Dus ze kunnen allemaal gewoon zingen. Je moet ze alleen voor over de drempel halen. En daarna heb je ja. gewoon een geweldige uren. Ja. Ja. Dat is leuk hoor. Ja, ja dan uh, komt het je eigenlijk gewoon tegemoet zowat. wat. Ja. Na, na een half ja. uurtje dan. Ja, ja, ja echt. Ja. Want ik ja. doen als vaak al van dat soort dingen soms op scholen. En dan ben je anderhalf uur aan het ploeteren en dan krijg je er niks uit. En hier, ze zijn heel praktisch. Volentamers van nou, laten we het doen dan. Weet je ja. wel? L L Laten we doen dan Laat, maar Laat ons even weten wat we dan moeten doen. Want dan ja. kunnen we tenminste wat. Ja, precies. En dan, nou, en dan willen ze dat ook gewoon. Bandcoaching ja. doe ik dat ook wel eens. Dat vinden ze ook prachtig. Bandcoaching? Ja, hoor. Ja, ze... Noemen ze een bandje? Nee, uh, uh, leerlingen die dan o, een, een band Oh, schoolband. Voormen. Ja, en die moeten dan in twee uur tijd een stukje muziek maken. Maar dat is altijd tof. Ik heb daar nog nooit niet een leuke middag gehad. Ja, zo, want eh. hoe vaak ben je dan... Stil uh, je Don Bosco of zo dan? Ja, Don Bosco, ja, loop ik dan. En soms met PX... Of P10 of zoiets of Ja, PSX. Daar. Of PSX, ja. Nou ja, in ieder die tent daar. Ja. Daar kom ik ook wel eens. Hartstikke leuk. Ja, je hebt toch ook die singer-songwriter uh, guild ook. In, uh, tenminste, in Volendam uh, ja. ja, dat is toch te gek. Ja. Ja, ja is echt te gek wat er allemaal gebeurt. Uh, ja. ja. Maar dat, toch ja. komen we tot de Bulgaarse. Hoe kom jij in Vredesnaam op Bulgaarse volksgezangen Want um, ja, toch kom nou dat ja, ik, ik heel vaak tegen. Ik verdiep me gewoon in muziek. Ja. Of zo. Ik verdiep me in dingen, in stijlen en in invloeden. En dan kom je dingen tegen. Ja, maar Ik maak altijd aantekeningen als ik boeken lees van iemand. Als die dan zegt van ah, ik vond dat te gek. Of iemand bij zomergasten zegt iets tofs. Of bij het uur van de wolf of die documentaires. vind ja. ik te gek en dan maak ik notitietjes zelf in mijn telefoon. Tegenwoordig en vroeger had ik dan van die rode uh, boekenvoordeelboekjes. Uh, of zonder ja, ja. Zet ik die dingen en dan zoek ik het op. En dit ken ik toevallig omdat ik een tijd lang in Scandinavië heb gewoond in Finland. En daar had je ook heel veel vrouwenkoren koren. Dus zodoende. Ja, ja. Ja, oh, je hebt in Finland gewoond. Dus één ja. uh, of twee jaar? Ja, twee, bijna tweeënhalf jaar. Ja, ook ja. wel bijzonder moet dat zijn geweest. Ja, dat uh. ja, is heel bijzonder. Ja. Als je het over ja. uit, uitgestrekte dingen hebt en dingen die aan de winter doen denken, dan denk je het gewoon een beetje aan Finland. Ik was heel echt, voelde me heel erg thuis. Ja. God, wat heb je de lange winters? Ook heel donker. Ja, dat was heftig hoor. Dan uh, werd het tegen uh, elf uur half twaalf werd het een beetje uh, lichter. Ja, En om drie uur was het alweer donker. Weet je wel. Ja. En dan nou, hoe, het... hoe ga je daar dan mee om als toch ik bedoel, in Drenthe... Nou, je hebt lichtbakken ja. op de stations. Je hebt, uh, de, de lichten worden aangepast in de scholen en zo en in de gebouwen. En ja, wat ja, ja, je gaat gewoon uh, bij de open haat zitten, muziek luisteren, boeken ja. lezen... met vrienden afspreken, taarten bakken. Gewoon, uh, ja. Ja, ja. Heb je daar uh, veel vrienden op gedaan daar in ja. Uh, Finland? Ja, destijds. Ja. Nu, nu spreek spreekt eigenlijk bijna niet meer, meer van af en toe via Facebook. Ja, weet je wel, ja dat is ja, dat leuk. water toch. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dat is prima. Maar... Ja. Waarom koos je ervoor om naar Finland te gaan? Ook Ik had daar de... een meisje. Oh, ja. net, als de mei net als dat je nu een meisje in uh, Alkmaar hebt. Ja. ja. Waar las je dat dan? Want het staat nergens. Staat Het nergens, hè? <laughs> nee. <laughs> heb je ooit een keer gezegd <laughs> tegen mij. <laughs> <laughs> en Joh, en de broodjesprocureur. Broodjesprocureur? Ja. Wat is dat? Ja, dat, dat heb je toen zelf gezegd. Of zei Bernard dat, uh, de reden waarom je naar Alkmaar was gegaan? Voor de broodjesprocureur. Nou ja. Kapsalon. Nee. nee, Nee, nee, ik ging echt naar Alkmaar voor de liefde. Ja, Dus uh... ja, nou, daar is toch niks mis mee. En naar Finland gaan voor de liefde is ook niks mis mee, zou ik zeggen. Nee, nee, nee. Ik bedoel, uh, zijn echt De liefde heeft mij nog nooit teleurgesteld, nee, zo zeg. Nee, qua, qua locatie. Achteraf dan. Ja. <laughs> ja, precies, als je dan op terugkijkt. Maar goed, uh, ja. dat, vandaar dus die Bulgaarse zangen. Dat ja, ja via, en ik heb uh... gewoon iets met koren. Ik ben natuurlijk, uh, ik ben, ze hebben mij christelijk opgevoed, ja. in mijn jeugd. Ik heb daar nu verder. Katholiek of zo? Of, uh, gereformeerd. Gereformeerd, echt. Ja. En ik, ik ben daar uh, op mijn 17 heb ik mezelf uit laten schrijven. En, en iedereen moet zijn ding hoeven, maar ik, whatever, weet je wel. Maar ja. in elk geval, daardoor heb je natuurlijk uh, jarenlang. Ik ben zingend opgegroeid eigenlijk, weet je wel. Ik weet niet beter dan dat je samenkomt om te zingen. Ja. Elke week, weet je wel. Gewoon. Ja. En op school voor de klas zingen. En, uh, dus ik, ik heb nog steeds een zwak voor uh, samenzang en mooie ja. koren. En dat geldt dus ook voor, uh, voor Hendel. Toen wist je dit nummer van Hendel. Ja. Is dat dan ook een nummer dat je ja, waarschijnlijk vanuit je gelovige jeugd uh, meekrijgt? Nee hoor. Nee, ik luister veel klassiek dan, zeg maar. En uh, ja, ik kwam dit op een gegeven moment bij Hendel tegen. En dan dacht ik, hé, hey, verrek man, dat is mooi. Ja. Bij de Messia. Nou, we, we gaan er gewoon naar luisteren. ja. Wie? Nou nee, oh. het begint gewoon. Hij oh. <laughs> gaat hier even harder, hè? klassieke muziek deze klassieker. Ja, ja, dat vind ik wel. Ja, dat, uh... oh. ja, dat vind ik wel. Ja, ja, ja, ja, ja daar daarom weet je die. Ja, dat is gewoon ja, uh, geven bijna bijna Bach. Ja, gewoon nou, ja. orgelmuziek van ja, Bach. Yeah. Ja. En, uh, of in ieder geval dan één lijntje waardoor. Ja, en ik vind het tof om daarvoor had je dan natuurlijk die twee keer die koorliedjes in. Ik vind eigenlijk bij Abba bijvoorbeeld, dat vind ik zo mooi als ze dan. Die, die, die, dat is ook gewoon een koor eigenlijk, weet je. Die refreinen. Ja. Vind ik prachtig. En dan die bridge, hè. When you're gone. Ja, yeah, you're dat die wegzakt gewoon. Je hebt ook eens een nieuw, zo nieuw liedje van Noah Gallagher, If I Had A Gun. Die zakt ook zo mooi onderuit gewoon. Ontstaat een ja. soort nieuwe... Nou, Zo'n goed nummer ook, If I Had A Gun. Maar die, er is zoveel nog. Ik heb ja. al, hey, jou. Je zei net ook al Queen, nou had je wel uh, Freddie Mercury mee. Met ja, wel. ja. Ja, ik wilde ook eigenlijk... oprah opera-zangeres, Montserrat Cabalé. Ja, ja, dat is zo mooi, jongen. Ja. Ja. Het nummer How Can I Go On? Want iedereen kent natuurlijk het nummer Barcelona. Ja, nou, we, die, dat, die CD die jij hebt gemaakt met Montserrat Cabalé dan... Ja. Dat, dat is zo'n mooi album, gewoon, want... Um, in zijn geheel. In zijn geheel, ja. Um, uh, misschien leuk om te vertellen hoe het ding tot stand is gekomen, namelijk. Nou, Vrede Mercury wilde natuurlijk bij Montserrat Cabalé samenwerken. ja. Monserrat was zeer vereerd. Die vond het prachtig dat, dat ze met Freddie Mercury kon gaan samenwerken. Toen hebben ze een avond, dan zouden ze elkaar moeten. En Freddie Mercury die was een uur eerder. Want die was altijd gewoon tot in de Tipt. puntjes voorbereid. Ja. Gewoon, en alles moest kloppen. De servetten, tafelservies. Nou, en toen kwam hij daar. En toen zag je in één keer van, ja maar wacht eens. Die toiletten, weet je wel. Die vrouw als die moet naar de toilet moet. Ze moet zich, weet je wel. Ze moet zich... Op haar gemak voelen. Dit kan niet. Die toiletten zien uit. Hij heeft die snel nog... weten te regelen. Dat die toiletten helemaal op werden geknapt. Weet je Dat overal stonden verse bloemen... Op de vleugel. En dit, dat. En ja, en ze waren zo zenuwachtig. Uh, Mike Moran. Dat is de pianiste... Uh, wie dan Freddie Mercury... Uh, hielp met te arrangeren. En ja. uh, begeleiden. Die zei van... Uh, toen kwam haar cabaret dan binnen. Nou, ze dronken een glas wijn. Toen zei die Mike Moran van... Laten we gewoon... eens gaan jammen. Weet je wel. En eigenlijk ja. hebben ze gewoon... Wat voorstel trouwens ook. Uh, ja, met, met een voorstel opera. met Freddie Mercury gaan jammen en een operazangeres en, en Mike Moran dan. En het leuke is dat ze eigenlijk. Ze begonnen om tien uur s avonds en ze zijn gewoon non-stop doorgegaan, gewoon tot de volgende ochtend. Gewoon. En eigenlijk is toen deze hele CD geschreven. Alleen maar. Fonetisch een beetje hebben ze klanken gemaakt. Ik, ik heb ook alle demo-dingen uh, gehoord en uh, verzameld. De, als je dat dan hoort, het is zo ontroerend. En um, laatst kwam een documentaire uit, ook over Die Days of Our Lives of zoiets, heet ja. die. Days of Our Lives van Queen. En daar zit ook, oh nee, het zit op de DVD van Freddie Mercury solo? Love okay. of Life, Singer of Songs. En daar vragen ze ook aan onze kabele van: hoe was die samenwerking? En hoe is het, en zo? Hoe denk je daar aan terug? En ze moet nog elke keer huilen. En dan vind ik dat zo ontroerend. Ja, ze maar, zijn van, maar dit zo was mooi the is... Het de perfecte special night I've ever had. Weet je wel? Ja, is... Ja, ja maar dus maar dat, dat ja. is het mooie van muziek ook. Ja. Dus de, ja als, als je ik heb een als je als je ik jam hebt, als je een goede jam hebt... Ik kan me voorstellen dat dit helemaal fenomenaal uh, moet ja, zijn. Ja, ik hou geweest. niet van jammen. Ik vind het helemaal niks. gewoon ik Nee, maar je er, kan, die, oh, die gemme niet? Hou je dan niet... Uh... Als je dan... Um, vroeger wel, maar nu niet meer. Ik kan geen jam sessie meer horen. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja? Ja. Kan ik, uh, nee, daar heb ik niks mee. Maar ook niet spontaan op een verjaardag? Of, uh... Nee, oh nee, dan helemaal niet. En nee. helemaal niet op feesten. Tenzij ze me echt vragen... Wil jij een lied schrijven voor ons huwelijk? Mijn zus vroeg het. Een ja. hele goede vriend van me... Die vroeg of ik op zijn huwelijksfeest... een liedje wilde zingen. Of twee. Dat wel. Dat vind ik allemaal tof. Maar... Nee. Echt het, uh, het old school jammen dat uh, nee. Nee, bij kampvuren en zo. Op uh, festivalterreinen en zo. Nee, dat is niks voor mij. Nee. nee. Maar goed, dit was al een hele goede jam geweest. Anders was het er nooit uh, gekomen. Nee, en ik heb elke keer als ik die cd hoor... Of elke keer, ik luister hem misschien uh, één keer ja. in de twee jaar. Maar als ik hem dan draai... Dan denk ik wel van... Man, man, man, wat bijzonder. Wat een mooie samenwerking. Ja. En ik heb met How Can I Go On... Hoe Freddie Mercury dat zingt... Zo heb je hem nog nooit gehoord. Zo heb je hem echt nog nooit gehoord gewoon. Nou, we gaan er gelijk naar luisteren. Ja. Oh, ja, dat, dat moet natuurlijk wel even goed instarten. <laughs> uh... go Intro. Ja, oké. Okay, I'm naked and I bleed, but when your finger points so savagely, is anybody there? Like Mercury en Monstera Cabalé. Ja, precies. <laughs> Wat een uh... Verder? hè? Ja, ja, ik... ik vind het helemaal geil. Ja, ik kende dus alleen dat nummer Barcelona. Ja, ja. Wat ik ook altijd wel heel veel vind. Is toch verrassend? Ja. Vind je Ja, vind ik wel. Ja. Treed jij binnenkort nog her en der op? Ook met Bad Beans bijvoorbeeld? Uh, nee, May Beans is natuurlijk nu alleen maar aan het opnemen. Ja? 15 september de speel de ik in uh... ja. gewaard bij Frits de Beer. Weer naast mijn gast. Dat was superleuk. Met Gerard? Ja, dat doe ik een paar liedjes gewoon alleen op uh, gitaar. Dat, gaat, uh, dat is een fotograaf die gaat uh, uitleggen hoe hij naar de wereld kijkt door middel van zijn foto's. Ja. Frits de Beer, geweldig. Ja. Want ik ben helemaal vergeten, maar hoe, hoe, want dat was een vraag uh, van de luisteraar vorige week. Ja. Yeah. Wat... Uh, uh, hoe is dat voor jou, het verschil tussen het spelen bij Beans en het spelen bij, uh, met Gerhard? Is dat, is dat nou voor jou ook heel anders? Uh, nee, in, nee. In een samenspel? Het is andere muziek. Ja, het is totaal anders. En het is precies hetzelfde. Zeg maar. Ja? Ja. Het is muziek. Ja. ja. Hij kan in ieder geval zin of zo. Het is anders, maar het is ook weer hetzelfde. Want ja, je staat op een podium en... Je geeft, uh, je geeft je energie aan een ja, publiek. Je geeft daarna en, uh, Ja, en daarna hoop je dat mensen uh, uh, gelukkig naar huis gaan en dat ze kwamen. En ja. ga je naar een concert. Ja. En, en dat, dat geef ik de bij beide heden, natuurlijk, ja. hoedanigheden. Ja, dus... Uh. Ja, nou ja, helemaal duidelijk. Maar binnenkort tussen de presentatie van je eerste album. Ja, 5 oktober. Sprawlers. Sprawlers. Sprawlers. Is het nou Spreiders of zo? Ja, uitgestrekt in willekeur. Uitgestrekt in willekeur. Ja. ja, zo stond dat ook in mijn uh, Engelse ja. woordenboek. Maar ja. uh, stond het alleen met, in het Engels achter. Ja, dus, uh, oh ja, dat is lastig. Nee, het betekent gewoon willekeur. one slims Ja, One Slims in, in a very uh, in a awkward, awkward way. way. Ja, ja. <laughs> en dat, zo is de cd ook. Ja. ja. En Crawlers gaat de tweede eten met alle kruiperige nachtnummers. Ja, ja. dan kruip je naar huis of zo... Uh. Ja, bijvoorbeeld. Of maar gaan. ook gewoon de nacht die naar binnen Sluipen. sluipt. Ja. En uh, de, de, de sfeer van de nacht ja, die langzaam Een beetje gaat dat het kronkelen zit er toch ook in? Ja. ja. Als een slang. Ja. Het zijn ja. ook totaal andere nummers gewoon. Dus. Ja. Nou, ik ben erg benieuwd. Ja. Nou. We hebben niks uh, kunnen horen vandaag. Uh, nee, nee. Mocht dat niet? Ja, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Wanneer, uh, wanneer mogen we wat verwachten bij Radio 501? Ja. Zodra het ding uit is, gewoon... ...klap ik hem gelijk hier naartoe... ...want de Armin uh, heeft het ook wel eens gevraagd... ...ja precies... ...en uh, wacht hoor, ik krijg geen sms binnen... ...ja, oh oké... Okay. Uh, ...wacht even voor, dat is wel oh, belangrijk... ...oh shit, nou druk ik... <laughs> heb, je, ...heb je een weg? ...nou druk ik een prongelijke... Uh, ...oh... ...druk ik op... Uh, ...op play van uh, de nee, nieuwe single... Nou ja, dan moet ik ook wel een stukje laten horen, toch? Ja. Oh, oh, oh. Zo, wat een. Uh... Lekker uh, nummertje. <laughs> wat, wat hoor ik nou? Was dat toevallig materiaal voor jou? Nee, voor ja, weet ik niet. Ja, dat denk ik. Even ja. kijken hoor. Ja, dat denk ik. Ja. ja. Nou ja. Hey, toevallig ook uh, sprawlers. <laughs> ik vond het leuk. Ja, ik vond het ook leuk. Uh, ja. Ja, volgend jaar hebben we gewoon een reprise. Ja, van heel uh, veel mensen. En dan mag je ook voorbij komen en ook wat uh, spelen. Hartstikke leuk. Op een, uh, op een mooie lentedag. Laten we dat, uh, dat ervan maken. Ja, dat is mooi. Hè? Kom ik, ik even lente. dichtjes voorlezen. Oh, leuk. Ja, Engelse, Engelse poëzie. Engelse poëzie. Ja, wij gaan hier verder met... Uh, met niks minder dan uh, Dreadlocks, het uh, Radio Fender 1 met uh, Rastabari. Eerst Alright. de reclame en uh, volgende week, volgende week Diederik Nomde van uh, ja, Royal Parks. En Daryl N en Johan en Aquadai, alles bij elkaar is Diederik Nomde. Dankjewel Gerard. Doeg, jij Doeg. bedankt. Ja. Succes.